om de menigte uiteen te drijven.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 Thuis of bij je Libris boekhandel. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Goedenavond. Als Jong Oranje na 2006 en 2007 winnaars Europees kampioen voetbal wil worden, dan zal het eerst wel een loodzware pool moeten overleven. De ploeg zit namelijk ingedeeld in pool en een pool met titelverdediger Spanje, Rusland en Germany. Germany, Germany, completes B. They won the title in 2009. Na de twee in overwinning van Vitesse op PSV afgelopen zondag zijn ze in Arnhem in de zevende hemel. Jansen. Bij de tweede bal, Reis. Komt op terug naar Boni En daar is hij, de treffer. En daar is het moment van Boni. Het zou zomaar kunnen dat Vitesse nakomend weekend koploper is... met assistent-trainer Menso. Menzo. Praten we over deze bijzondere periode in zijn trainerscarrière. Bij Excelsior gaat het stukken minder goed. Die club speelde vorig jaar nog in de Eredivisie. Nu staat Excelsior onderaan in de Eerste Divisie. Zometeen uh, horen wij uh, Leon Flemings, de coach van uh, Excelsior, natuurlijk, over uh, de reden waarom het daar zo slecht gaat. Goed, in uh, Tel Aviv werden vanavond dus de tegenstanders bekendgemaakt van Jong Oranje op het Europees kampioenschap voor spelers onder de 21 jaar. Bondscoach Korpot was daar natuurlijk bij aanwezig. Goedenavond, meneer Pot. Goedenavond. Vooraf zei u: ik hoop op een pool met Issel, Noorwegen, Rusland. Nou, dan komt die loting Spanje, Duitsland en Rusland. Ja, daar ben je klaar mee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 Het, uh, we gaan er naartoe om kampioen te worden. Okay. We hoeven niet te gaan. Er zijn geen toeristen, er zijn geen vakantiegangers. We gaan gewoon om, uh, om het, om het hoogste te halen wat we kunnen halen. Ja, en dat is uh, het Europese kampioenschap? Uh, ja, dat is wel meer gebeurd. Dus dat moet, uh, dat moet ook kunnen. Waarom ook niet? Maar uh, aan de andere kant is het dus wel mooi om tegen zulke sterke tegenstanders te spelen. Dat is goed voor de jonge spelers natuurlijk. Dat is uitstekende ervaring. En daar worden ze alleen maar beter van. En ze moeten op een scherp van de snede spelen. Je kan niet verslappen, want dan word je afgeslacht. Dus uh, ik denk dat dit echt uh, de beste uh, is de beste loting eigenlijk voor deze jongens. Nou, een grote vraag is natuurlijk, uh, hoe staat het met uw selectie? Het is nog ver weg natuurlijk. Maar ja. aan de andere kant, wie heeft u tot uw beschikking zometeen? Want er zijn nogal wat spelers die ook al uh, ah, ja. in het A-team hebben gespeeld van Louis van Gaal. Ja, maar goed, dat is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk een paar die al langdurig. Want een paar jaar, uh, Stokman heeft natuurlijk heel lang al, uh, speelt al vrij lang in het uh, A-team. Ja. En dan hebben we natuurlijk niks anders. versie wat korter in het ATIN spelen. Hè? Dan praat je over Narsing en uh, De Vrij en de Martins Indy, Van Rijn. Maar kijk, het leuke is dat alle spelers uh, die hebben aangegeven dat ze heel graag naar het EK willen. Dat is natuurlijk een heel positief punt. Okay, ook jongens als, we, als Stroopman en Narsing, Martins ja, Indy? Ja. Ja, ver, allemaal. Ja, ver ook nog, hè? kan ook nog mee. Ver, ze hebben allemaal aangegeven dat ze dolgraag mee willen naar Israël. Nou. En wie er allemaal mee gaat, dat, uh, uiteraard gaan we dat in heel goed overleg met een verhaal doen. Want uh, die is uiteraard op dat vlak uh, de man die daar de, de beslissing over neemt. Maar uh, die staat er wel heel positief in. En uh, dan gaan we gewoon kijken uh, wat, de, wat de mogelijkheden zijn. En van daaruit gaan we dan uh, zo sterk mogelijk elftal uh, samenstellen. Ja, kunnen ze in de knoop komen met uh, het echte Nederlands elftal? Uh, spelen die ook rond die tijd? Die spelen wel, die gaan naar Azië voor twee vriendschappelijke wedstrijden in Indonesië en China. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk een, een, een toernooi met zulke sterke tegenstanders en zo'n sterke pool. Ja, dat ze hier natuurlijk, denk ik, alleen maar beter van worden. En ook in een toernooi leren spelen. Want uh, twee jaar later staat het toernooi alweer in uh, Brazilië voor de boeg. En daar zullen deze spelers dan ook uh, deel van moeten gaan uitmaken. Dus op zich is het een enorme. Uh, voor ervaring noem ik het maar, voor een uh, windkampioenschap. Ja, en uh, nou goed, een indrukwekkend uh, aantal spelers tot uw beschikking. Grote, grote namen inmiddels al. Uh, ja, u zei het al, u wil kampioen worden natuurlijk. Daar moet je bij de eerste twee komen. Ja, ja. ja, dat is te doen, dus, zegt u. Ja, anders hoeven we niet te gaan. Tuurlijk, kijk, Spanje is sterk en Duitsland is sterk en Rusland is sterk en wij zijn sterk. Ja, en dan moet het kwartje ook een beetje goed vallen. Maar ja. ik heb er alle vertrouwen in. Wie acht u het sterkste van die pool? Welke sterk ja, tegenstander? Dat <grijpselen> is koffie te kijken. Ik, ik heb alle ja. dvd's nu gekregen vandaag. Dus ik ga op een gemakje raken als die dvd's eens bekijken. Nou, zij zien onze dvd's, Maar ze ja, zien natuurlijk niet dat wij nog een niks aan andere spelers gaan krijgen. Dus uh, ja, dan ja. uh, hou het ook maar een beetje zo. Nog even over iets anders, meneer Pot, als dat mag. Uh, in televisie bent oh. u. Uh, het was natuurlijk onrustig de afgelopen tijd in ja. Israël. Hoe is de situatie daar nu? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen. Of dat ik in een vakantieland ben. Het is fantastisch. hier. Ja? Heel rustig, heel relaxed. De mensen zijn relaxed. Uh, we zitten aan het strand. Uh, we zijn nu ook weer aan het de uh, zee. En het is hier werkelijk uh, ja, heerlijk vertoeven. Heeft u overwogen dus, uh, ooit nog om, om, om niet te gaan vanwege de onrust? Nou, kijk, op het moment dat er uh, een negatief reisarties komt van, van het ministerie, ja, dan, uh, dan ga je niet. Want dan, dan, dan mag je ook niet gaan. Maar dat, is, uh, dat was uh, helemaal niet te sprake. Het is, het is heel rustig en ik begrijp best dat mensen zich zorgen maken, zeker als je daar zit. Maar als ik hier zit, dan merk je dus helemaal niks en uh, dat is uh, zo prettig. Want uh, het zijn ongelooflijke vriendelijke mensen, ze hebben een fantastisch band opgebouwd. En uh, ja, ik hoop ook dat dat een keertje opgelost gaan worden, ja. dat zal nog wel wat uh, tijd in beslag nemen. Maar het gaat vast goed komen, denkt u, met het Europese kampioenschap uh, deze zomer? Ja, daar ben ik van overtuigd. overtuigd. Ja. Oké, okay, we zijn benieuwd, we kijken ernaar uit uh, vanaf, ik meen uh, begin juni hè, dan beginnen we. 5 juni beginnen we en wij spelen het eerste wedstrijd op 6 juni tegen Duitsland. Hartstikke gaaf, je kan maar beter goed beginnen. Korpot, dank u wel. Graag gedaan. Boy Sisters, should I do it? Het uh, zou zomaar kunnen dat Vitesse na dit weekend... weer bovenaan staat in de eredivisie. Hoe dan ook, het gaat heel goed met de club... die nog maar twee jaar geleden werd overgenomen... door Georgier Jordania. Inmiddels is er veel veranderd. Toen, in 2010, waren er vooral dromen. Er werd brutaal gepraat over een landstitel in 2013. Nu draait Vitesse daadwerkelijk bovenin mee. En assistenttrainer Stanley Menzo maakte de hele periode mee. Eerst als man naast Ferrer na als rechterhand van Van der Brom. En deze zomer werd hij naast Fred Rutte gezet. Ja, het was voor mij best wel een, een, een, een, een onzekere situatie. Uh, niet zozeer om, om of ik het wel of niet zou mogen doen... maar meer van, ja, Sean is weg. Waarom is Sean weg, hoor ik daarbij. Ik bedoel, het eerste jaar met Frère heb ik me uh, de boetekleed ook aangetrokken... van, ja, het is ook uh, mijn schuld dat we uh, op de laatste dag ons pas hebben kunnen handhaven... Uh, met één goalverschil. Ja, dat, dat, dat, dat trok ik mezelf ook aan. Dat het zo goed ging, dat trok ik mezelf ook aan. En de, de hoofdtrainer moet toch weg? Ja, dat, dat is toch wel vreemd. Ja, misschien moet ik ook weg. Ja, wat is mijn rol? Wat wordt mijn rol? Ja, wat ik zeg, toen was daar ineens Fred Rutte. En moet je daar weer mee door één deur? Op uh, de eerste trainingsdag gebeurde dat allemaal. Ja, nou ja die, die naam circuleren natuurlijk al, uh, al eerder. Uh, eigenlijk de hele maand juni. Maar je hoorde maar niks, hoorde maar niks. Nou ja, dat, dat maak je nog onzekerder. Uh, en en uh, ja, toen was de kogel door de kerk. En um, dan begin je weer aan de volgende stap van ja, um, wat voor persoon is het? Ik kende hem niet. Ik ken, uh, ik heb, we hebben al één keer met elkaar volgens mij samengespeeld in het Olympisch elftal. Ik kende hem niet. Ik wist niet wat hij van mij zou verwachten. Uh, ik wist niet hoe ik me nou moest opstellen. Uh, je, je, je werkt, uh, het jaar daarvoor heb je gewerkt met Van der Bron. Ja, die, die gaf je heel veel ruimte. Uh, die kende ik, dus dat ja, was voor mij weer een, een, opnieuw een, een, een, een fase van ja, aftasten zoeken... kijken hoe ver je kan gaan, kijken wat je mag, kijken wat je kan. Ja, eigenlijk kwam ik in de tweede, tweede onzekere fase. Deze keer leuk of niet zo leuk? Um, nou, ik denk dat deze keer uh, heel goed voor mezelf. Ik denk dat Fred uh, een hele ervaren trainer is... Um, ik denk de, de meest ervaren trainer waar ik mee gewerkt heb. En dat, um, daar pik je heel veel van, veel van op, ja. Wat geeft hij de groep? Kijk, ik moet zeggen... Toen hij kwam was het uh, ja, was echt even schrikken. Uh, um, um, ik had het gevoel dat hij... probeerde zoveel mogelijk aan zijn hand te zetten. Hij begint nieuw bij een groep, dus ik kon het helemaal begrijpen. Maar um, ja... Het was zoeken van ja wat, wat kan je wel zeggen, wat kan je niet zeggen. Uh, hoe ver kan je gaan, hoe ver kan je niet. Maar op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat hij uh, van deze groep... Uh, een hechte groep wilde maken met, uh, met, uh, met duidelijkheden... Uh, zowel in het veld als buiten het veld. Ja, dat gaat wel eens met... Uh, ja, soms wel eens met harde woorden, ja. Maar het werkt wel. Het werkt zelfs als een dolle op dit moment. Ja. Uh, hij heeft weer andere processen in gang gezet. Eh, die ik... Uh, die ik ook uh, ja, uh, um, goed inzie uh, en, en bekijk van ja, hoe, hoe, hoe is hij bezig met deze groep. Om het langzaam tot uh, één groep te maken, om, om het langzaam tot. Um, om, om langzaam spelpatronen erin te krijgen. Uh, dat zijn processen die hij eigenlijk uh, ja, vanaf het begin eigenlijk, uh, in gang heeft gezet. En het mooiste daarvan is eigenlijk die processen moet je vooral bewaken proces op gang zetten is geen probleem. maar bewaken, dat is eigenlijk het, het, het, het zware werk. En dat, ja, daar pik ik heel veel van op. Nou heb jij heel veel ervaring ook als je kijkt naar de eredivisie als speler. En nu in de laatste jaren ook als trainer. Hoe goed is deze groep? Wat mogen we van deze club jongens verwachten? Uh... Wat belangrijk is dat deze groep, dat zeggen we ook altijd... is moeilijk van te winnen. Het is een hechte groep die voor elkaar wil vechten. Die speelt vanuit een goed en duidelijk systeem. Een goede organisatie. En daarin kunnen elke week kunnen verschillende mensen kunnen excelleren, Kunnen opvallen. Het is geen ploeg die gebaseerd is op... of, of moet leunen op één speler. In dit geval Boni. Uh, dat is het niet. En, en dat is denk ik de kracht van deze groep. Uh, het is een hechte, hechte eenheid die, uh, ja, die, die, die, die weet wat, uh, wat, wat ze kan en wat ze niet kunnen vooral. Hoe leuk is het om tussen oktober 2010... met alle cynisme die er nou, de maanden daarvoor is opgebouwd rondom Vitesse... en nu, nu iedereen rondom Vitesse zegt van... Nou... Het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Hoe leuk is dat om dat te kunnen waarnemen op dit moment? Ja, heel leuk natuurlijk. En het geeft enorm veel voldoening. Je bent toch... Uh, met mijn dus derde trainer dan uh, ben je bezig aan iets. En um, het begint zijn uh, vruchten af te werpen. Dat, dat, dat we een stabiele uh, ploeg zijn. Een stabiele club zijn. En um, ja, van daaruit kan je verder, uh, je verder ontwikkelen. En, en ja, dat is... Dat is dat is gewoon fijn, dat, is, dat geeft een goed gevoel. Daarvoor ben je trainer, om, om, om ontwikkeling te zien in een groep spelers... of in een club waar je, waar je aan het werk bent. En nou nog voorkomen dat je gaat dromen, te snel gaat dromen? Ja, dromen... Die tijd is... Uh, ja. Nee, wij zijn niet iemand... Uh, ik ben niet iemand in ieder geval die droomt. Ik denk dat deze groep ook niet droomt. Het is een groep die uh, met beide beentjes... en dat, dat getuigt ook eigenlijk uh, alle uitslagen... als je kijkt naar uh, alle wedstrijden die we gespeeld hebben. We blijven met beide beentjes op de grond staan. En, en je zal een keer tegen een zeep aanlopen dat je ongelukken verliest. Hè, zoals, uh, zoals je misschien met een beetje geluk hebt gewonnen afgelopen weekend. Maar dat, dat zal ons niet van, uh, van slag brengen. Uh, we, we weten wat we kunnen en, en weten wat we vooral niet kunnen. En dat... Uh, en dat is belang heel belangrijk voor deze groep. Al dus, Stendy Menzo, de assistenttrainer van Vitesse. Hij sprak met verslaggever Frank Wielaert. Ja, hoe zou het toch zijn met hockeyster Willemijn Bos, ze van Oranje... scheurde één dag voor het begin van de Olympische Spelen van Londen... de voorste kruisband in haar linkerknie. En vanaf de tribune zag Bos twee weken later hoe haar teamgenoten goud wonnen. Twee maanden geleden is ze geopereerd en Bos werkt keihard aan haar herstel. Een reportage van Tim Steens. Kijk naar de beelden, dit is... Vreselijk. Het gebeurt 2,5 minuut voor het einde van deze wedstrijd. En de Olympische Spelen zijn zo ver weg voor haar. Kruisband gescheurd van de knie. Kijk naar deze vrouw. Londen is als de Zuidpool. Zo ver weg. Dat was vier maanden geleden in Londen. En vandaag ben ik op de afdeling fysiotherapie van de Bergman Kliniek in Naarden. Het is één grote ruimte met behandeltafels en verschillende trainingsapparaten. Ergens in de hoek zie ik Willemijn Bos op een bijzondere loopband. En fysiotherapeut Dirk de Graaf vertelt wat er zo bijzonder aan is. Ze noemen het, ja, zoals het erop staat, een anti-gravity treadmill. Hmm. Um, wat je ermee kan creëren is dat je eigenlijk met minder uh, zwaartekracht op je lichaam... dezelfde intensiteit kan leveren uh, in ieder geval qua lopen... We zijn hier nu eigenlijk vanaf het begin af aan begonnen. Van een tien weken geleden eerst wandelen. Dat hebben we toen ook langzaam afgebouwd van 50% naar 100% belasting. Dat hebben we dus uiteindelijk weer naar normale loopband. En vanaf de zevende week zijn we er ook in gaan hardlopen. Eerst op 10 km per uur. Eh, vijf minuutjes, 10 minuutjes, een kwartiertje. En eh, op dat moment daarna zijn we intervallen gaan lopen. Door te zorgen dat ze vijf setjes van vijf minuten loopt op 12, 30 km per uur. Om te prikken. Dus eerst was het nodig om haar echt goed te laten lopen, want je kan iemand in een loopband laten lopen zonder zwaartekracht of met verminderde zwaartekracht. Uh, maar ze moet wel technisch goed lopen, want anders doe je het eigenlijk allemaal voor niks. Uh, en op dit moment zijn we dus bezig eerst even wennen, want we zijn nu op 90%, we komen van 80. Uh, en dan gaan we zo eerst even warm lopen twee minuutjes op 10 kilometer per uur. Het zou dan iets relaxter moeten zijn en dan gaan we kwaliteit of die, die impuls geven om een conditioneel in te te lopen. En terwijl Willemijn zich in het zweet werkt op die speciale loopband, kan ik eens even aan haar vragen wat de voordelen van dit apparaat zijn. Dus, uh, hij reduceert het gewicht, dus je, de, de klappen zijn minder en daardoor wordt hij minder belast. Het is wel een heerlijk gevoel, denk ik, dat je kan, een beetje kan rennen. Ja, vooral de eerste keer, toen ik ook echt, ja, eindelijk. Uh, terwijl het eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden is, maar ja, het kan mij niet snel genoeg gaan. Uh, Dirk Willemijn is al, uh, nou, ik denk al een half uurtje bezig bijna. Hoe loopt ze? Ja, ze loopt keurig. Waar let je dan op? Ik let vooral op het ritme, aan de pas... en kijken uh, of ze gelijk uh, beweegt ook op de benen, of ze gelijk gewicht heeft. Zodat ze niet uh, meer op het rechterbeen gaat staan... daardoor links een beetje vooruit probeert te schoppen en andersom. Maar het heeft een heel mooi ritme. Dat is natuurlijk het gevaar, hè? dat je misschien je ene been gaat ontlasten. Precies. Maar dat is ook wat je ten alle tijden wil vermijden. Zeker op het niveau waar ze weer naar terug moet. Als moet netjes. Ortnoem noemen ze dat in het Duits, hè? Ortnoem. <lacht> Het moet moest zijn. O, moest zijn. Ja. Ja, ja, Willemijn. Je bent hier nu zo'n anderhalf uur bezig geweest met oefeningen, fietsen en rennen op die speciale loopband. En het is dik twee maanden geleden na de operatie. Hoe vind je zelf dat je ervoor staat op dit moment? Nou, ja, ik denk dat ik er wel goed voor sta. Ik denk voor, voor deze van zeg maar, deze fase van de revalidatie. Ik denk wel dat ik er goed voor sta. Ik, ook, weet je, ik kreeg een programma en dat hebben we weer aangepast en weer aangepast, omdat het gewoon eigenlijk allemaal veel sneller ging dan, uh, dan gepland. En met die loopband hier heb ik wel ja, heb ik wel ook wel geluk mee zeg maar, dat die ja. loopband hier is. Want uh, ja, anders zou ik gewoon nu nog niet aan het rennen zijn. Wanneer heb je het idee dat je weer uh, op het veld kan gaan staan? Ja, ik wil niet. Ik heb niet echt voor mezelf het idee van die wedstrijd. Uh, nee. Ik heb nu met een rode cirkel in mijn agenda omcirkeld. En die wedstrijd wil ik er weer staan. Maar zo niet. Uh, toen ik begon was ik heel erg met de ook en met de dokter zo, natuurlijk over gehad. Wat is haalbaar? Nou, toen heb ik in eerste instantie gezegd, ik wil dit seizoen nog minuten maken. Ja, dat kan natuurlijk zijn dat het eind mei gebeurt. Maar het kan ook uh, eerder zijn. En als ik dan nu zo bezig ben, dan ja, heb ik met de visus echt april... Niks, zeg maar. <laughs> en nee, ze zeggen het is haalbaar als het zo doorgaat. Is maart haalbaar. Alleen, het ja. zouden zo'n zes maanden na de operatie zijn? Ja, ja, ja. het zou dan zo'n zes maanden. Ja, dus, dus zeg maar zeven en halve maand na dat het gebeurd is, uh, zou ik dan weer op het veld zijn. Dat is snel. Ik denk straks als ik, ja, ik heb gewoon hoop dat ik aan de, zeg maar als de, de voorbereiding op het tweede seizoen zelf weer begint om dan wel rustig aan weer aan te haken met de looptrainingen en al dat soort dingen. Ja, dan ben je gewoon veel meer onderdeel van. Weet je. je hoort er wel bij, maar je bent eigenlijk geen onderdeel van. Ik denk dat dat een beetje... Hoe uitgaat. gaat het verder met je? Want ik, ik zei al, je moet alles alleen doen. Hè? Dat, dat valt, valt niet mee, toch? Je hebt altijd wel eens dagen dat je denkt van, nou, euh, laat maar zitten. Jawel, wel eens. Ja. Maar over het, algemeen, over het algemeen gaat het wel oké. Okay. Ja, Want voor de goede orde, je bent hier elke dag, hè? Ja, door de week ben ik hier elke dag. Maandag tot en met vrijdag. En, dan, uh... en het weekend heb je een beetje vrij? Ja, ik, uh, <laughs> ik heb ook weekend. <laughs> ja. Listen, call up, I just can't handle it. Listen, call up, I don't get right to it. I ain't ready, ready to make all of it. Listen, listen, call up, call up, and right. like a baby. We can cradle all night, swing, to a pet child. Hoe zou dat plaatje heten? Crazy Little Thing Called Love, Queen. Sport en gokken. Het blijft een veelgehoorde combinatie de afgelopen tijd. Zo wil zelfs de Nederlandse basketbalcompetitie dat er binnenkort geld kan worden ingezet op hun wedstrijden. Maar het loopt niet altijd zoals het hoort, natuurlijk. Ook niet in het tennis. Zo werd de Serviër David Savic geschorst omdat hij betrokken was bij Loesje Praktijk. En ook onze eigen Raymond Sluiter heeft wel eens een aanbod gehad. Dat zegt hij tenminste in het bad Nu Sport deze week. Raymond, leg eens uit. Ja, leg eens uit. Uh, ik heb uh, een aantal jaar geleden, ik weet niet meer precies welk jaar het was... maar het was in ieder geval uh, de zaterdag voor, uh, voor het begin van de Australian Open. Kreeg ik een belletje op mijn hotelkamer... Uh, ja, in, het, uh, in het Engels, of ik, uh, of ik heel veel geld wilde verdienen... Dat was eigenlijk de eerste, de eerste vraag. Ja, Dan zeg je ja, natuurlijk nou ja. als eerste meteen ja. Ja, natuurlijk zeg ik daar ja op. <laughs> weet je? Je, je, je hebt dat niet meteen door. Je denkt wel meteen, hé hey, wat raar iemand die je niet kent. En uh, ja, je voelt natuurlijk wel meteen dat er wat is. Maar ja. Dat, ja, het is niet meteen een vraag waar je in eerste instantie nee uh, op zegt. En uh, nou ja, dan komt er nou heel snel uh, de aap uit de mouw en dan, uh, ja, dan zeg je gewoon heel snel uh, not interested. En uh, dan gooi je de horen erop. en dan. Uh, dan denk je dat je even een scène in een film of zo gespeeld ja, hebt. Wat, wat vroeg hij was jou dan? Al... Nou ja, hij vroeg of ik uh, in eerste instantie dus of ik geïnteresseerd was om, uh, om veel geld te verdienen. En daarna zei hij van, uh, nou ja, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is, uh, is je wedstrijd met opzet verliezen. En toen was het klaar voor je? Ja, ja, dan is het natuurlijk, vrij uh, snel klaar, dat uh, interested en uh, ja. de haak erop gegooid. Ik, uh, ik ging twee dagen later, uh, na vier games ging ik door mijn enkel. <laughs> dus misschien dat dat de invloed nog, uh, nog had. Maar uh, ja, ja bizar, uh, bizar verhaal. En dan, uh, ja, dan hou je je ogen en oren uh, daarna natuurlijk wel open. En uh, ja, dan, dan, dan kan je er niet aan ontkomen dat het, uh, uh, uh, uh, dat het wel eens gebeurd is. En, uh, en dat het nog ja. wel al gebeurt. Was je benieuwd wie er achter dat telefoontje zat? Ja, oké, okay. maar op het moment dat, uh, dat je de eerste vraag met ja beantwoord heeft en, uh, en, en de meneer in kwestie uh, ja, of vrouw met hele zware stem uh, gaat daarna uitleggen uh, wat de bedoeling is, ja, dan, dan voel je wel dat het, uh, dat het natuurlijk uh, verre van legale praktijken zijn en, en wil je daar eigenlijk gewoon zo ver mogelijk van, uh, van verwijderd zijn, dan ga je niet nog eens even vragen, goh, met, uh, goh, met wie spreek ik? Tenminste, ik in ieder geval niet. Nee, en kaart je dan zoiets aan bij, bij, bij medespelers of bij een coach of bij een bond of iets dergelijks? Nou ja, het is in die tijd is het wel, uh, is het wel gaan, uh, gaan spelen. Het balletje is wel gaan rollen en er is wel, uh, er is wel heel extreem op gaan, uh, gaan letten door de ATP. Omdat het, uh, omdat het uh, ook gewoon gebeurde voor het gebeurde die vaker. tijd mochten... Ja, nou ja, er waren in ieder geval vaker van die geluiden gehoord. En er waren ook al wat, wat uitslagen van wedstrijden gewoon echt uh, heel erg dubieus geweest. Uh, ja, waar mensen gewoon, ja, dat als je een uitslag ziet, dat je meteen denkt van... hé, hey, dit, uh, dit is wel heel apart. Dus ja, het is, uh, het is ongeveer vanaf die tijd is het wel echt een zaak binnen, binnen de ATP geworden. Je hebt het idee dat het er goed op gereageerd is? Ja, ja, ja voor, zover, uh, voor zover het mogelijk is natuurlijk. Ja. Want uh, ja, weet je, om, om het even heel simpel uit te leggen... Uh, er uh, uh, wordt dan een bedrag geboden, in, in, in, in, in mijn geval, van, uh, van 35.000 nou ja, dollar, werd het dan gezegd. Nou ja, als je eerste ronde Australië verloor, was het in die tijd in ieder geval nog 10.000, 12.000 dollar. Nou ja, als je er dan vanuit gaat dat een tennisser die rond de 100 eindigt aan het einde van het jaar ja, pak een beet 100.000 uh, euro verdient... Ja. Ja, als die dan 35 40.000 dollar wordt geboden om één wedstrijd te verliezen... Ja, dan kan je mij niet wijsmaken dat het, uh, dat het niet nog meer gebeurt. Heb, heb je het vaker gehoord of ben je op een andere manier bij betrokken ge, geweest? Ben je wel eens gevraagd door een speler of, of was dit echt de enige keer? Nee, ja, ik ben ook al een keer gevraagd door een speler. En dat, is, uh, uh, uh, dat gebeurde ook wel vaker. Het is Een beetje een in, redelijk ingewikkeld uh, tennistechnisch verhaal. Dat is in de laatste ronde kwalificatie van een toernooi... Kan het zo zijn dat een bepaalde speler al weet dat, ongeacht of hij die wedstrijdwinkel verliest, dat hij al in het hoofdtoernooi zit? Dat komt omdat er zich dan iemand heeft teruggetrokken. Als lucky loser. Ja, klopt. Tijdens de kwalificatie. En dan was de hooggeplaatste speler in Game Slams, was dan eigenlijk al altijd automatisch lucky loser. Ja, en als dat dan een figuur was die dacht: Goh, hé, hey, ik zit er al in, dan betekent dit ook dat hij in een situatie is nou, waar ik nog wat geld uit kan halen. En die ja, die diet dan eigenlijk de laatste ronde kwalificatie. Uh, voor een uh, X-bedrag aan. Omdat hij sowieso al doorgaat naar het hoofdtoernooi... en daar dus sowieso al gegarandeerd is van, uh, van eerste geld. Ja en, en, ja, en zo kon er dus uh, dubbel gefixt worden eigenlijk? Ja, ja, weet je, en... Uh is natuurlijk best wel een bizarre situatie, want in die zin, uh, uh, hoe triest het ook is, uh, zou je er in beide gevallen zou je er voordeel van hebben. Want als je een laatste ronde kwalificatie speelt in een Grand Slam, dat is het voor een speler zo ongelooflijk belangrijk om in dat nooit te komen. Mm -hmm. uh, uh, qua, qua, nou ja, qua geld natuurlijk, maar vooral in eerste instantie qua punten en om, om kansen te hebben op... Uh, op meer punten. En dat hebben ze destijds hebben ze dat uh, getackeld door, uh, ja, door niet meer de hoogst geplaatste uh, automatisch lucky loser te laten worden. Maar door te loten tussen de, tussen de vier hoogsten die overblijven, eigenlijk. Okay. Waardoor je dus niet meer zeker weet of je of je doorgaat. En je dus ook uh, ja, absoluut niet meer kan veroorloven om, uh, om een laatste ronde kwalificatie te verkopen. Ja. Maar als jij benaderd wordt voor, voor zoiets, in zo'n situatie zoals je net schetste, bij zo'n uh, geval van lucky loser. Uh, in, in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Ja, ja dan, dan is het toch ook zo, dan weet je wie je benadert, toch? Dan weet je toch ook, uh, dan, dan stap je toch naar instanties toe? Of denk ik nou te simpel? Nee, nee dan denk je niet te simpel. En dat, die verhalen, die zijn ook, of die verhalen, dat, dat, dat is ook aangegeven bij, uh, bij de ATP. En daar, is, uh, de, daar zijn ook wel... Uh... Er zijn ook wel sancties tegen, tegen genomen. Alleen ja, dat soort dingen hangen ze natuurlijk nee. uit ook niet meteen aan de hoge klok. Alleen dat, dat is wel, dat, dat is wel uh, ja, uh, te leid gegaan om het zo maar te zeggen. Ja want binnen de tennis is dat wel bekend. Maar niet, uh, dat, dat wordt niet uit in die open gebracht. Nee, nou ja, er, is, er is hier en daar is er wel, uh, is er wel wat bekend geweest. Ik, ik, ik meen met... Uh, uh, uh, uh, te, te, te uh, uh, herinneren dat er bijvoorbeeld uh, over Dati Denko ook wel, eens wat, uh, ook wel eens wat geroepen is. Ja. Dus, uh, en die maar, Oostenrijker, de... die Kullerer, die is geschorst? Ja, die is, gewoon, die is gewoon inderdaad levenslang geschorst... Omdat hij gewoon uh, maar ja, in de situatie die ik in, in eerste instantie geschetst heb van het, van het telefoontje op de hotelkamer, die heeft daar gewoon ja tegen gezegd. En ja. uh, is ja, daar is op de een of andere manier is die, is die daarin betrapt en, uh, ja, en terecht meteen voor het, voor het leven geschorst. Nou, er wordt dus wel duidelijk wat aan gedaan door de, door de ATP, door de Spelersbond. Um, maar kan je je hand in het vuur steken dat het tennis schoon is op dit moment? Nee, op die, manier, uh, op die manier absoluut niet. Weet je, ik zeg niet dat het, uh, het veelvuldig gebeurt. Sterker nog, uh, ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat het niet veelvuldig gebeurt. Want uh, iedere speler uh, wil natuurlijk een zo hoog mogelijke ranking. Alleen dat het, uh, ja, dat het niet gebeurt, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat kan je mij niet wijsmaken. Nee. Oké, okay, Remmel Sluiten, bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Rebelsluiter was dat. Keren we terug naar het voetbal, naar Excelsior. Vorig jaar speelde die club nog in de Eredivisie. Maar dat ging niet goed en Excelsior degradeerde. En nu in de Eerste Divisie gaat het opnieuw slecht met de Rotterdamse club. Excelsior staat helemaal onderaan. Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Walter Tempelman ging kijken bij de hekkensluiter in de Jupiler League. En uh, dat betekent dat Excelsior voor de zevende keer gaat degraderen. Vooraf uh, hadden weinig mensen zich daarover verbaasd. Maar Excelsior is toch, als je de ploeg een paar keer hebt zien spelen, een leuk voetbal in het elftal. Maar het maakte te weinig doelpunten. De enige goal van vanmiddag kwam ook uit de straf. Dat was vorig seizoen. Excelsior werd er nog wel eens geroemd om het leuke voetbal. Maar de resultaten waren daar niet naar. Achttiende gedegradeerd. En nu in de eerste divisie opnieuw 18e. Hoe staat het dan met dat leuke voetbal? Trainer Leon Flemmings? Is dat helemaal weg? Nee, dat is zeker niet weg. Als je alle wedstrijden ziet, uh, zijn weinig tegenstanders geweest die, die echt veel beter zijn geweest uh, als het wij waren. Maar wel de fases van wedstrijden. En, uh, je kunt het ook niet echt vergelijken met het vorige seizoen. Elke club die degradeert, dat zag je vorig jaar ook aan Willem II. Dan, dan heb je het gewoon in het begin even heel erg lastig. Uh, maar je moet gewoon opnieuw beginnen met een, met een nieuwe groep. We staan nu in het stadion Dan zien we wat, wat spandoeken hangen... die nog van de, van de wedstrijden hier, hier blijven hangen. Inzet en passie zijn twee woorden die erop staan. Ontbreekt dat bij jullie dit seizoen? Nee, absoluut niet. Het, uh, vanuit de supporterskant uh, kan ik mijn teleurstelling dan uh, begrijpen... en dan uh, komen dit soort termen naar boven. Maar uh, deze groep uh, is daarin geen inzet en passie te verwijten, vind ik. Maar wel een stukje ervaring en ook een stukje kwaliteit. En, uh, vooral in uh, verdedigend opzicht... En inscoort vermogen, vind ik. Dan aanvoerde Niels Voortoren. Jij was erbij, vorig jaar in de eredivisie. Nu dus laatste in de eerste divisie. Die spandoeken, inzet en passie staat daarop. Um, verwijt van de supporters. Hoe kijk jij daar tegenaan? Als je op deze manier al te vaak bent afgetroefd... Wat ik, al, wat ik al zeg, op het fysieke en op het optimistische... Dan, uh, dan is dat een logische conclusie die zij trekken. Kijk, wij zijn wel... Uh, die jongens die geven er alles voor. En... Uh, um, en wij willen daar natuurlijk niet op afgerekend worden. Um, maar goed, het is wel een, uh, een conclusie die, uh, vind ik, niet geheel onterecht is. Dan zit je gisteren op de bank en dan lees je misschien op de hele tekst... John Lammers' ontslagen bij FC Eindhoven. Denk je dan, hé, hey, dit kan mij ook best eens overkomen? Ja, ik ben weer mijn aandacht gewoon op andere dingen te richten. Uh, op de klus die we met elkaar doen. Om te zorgen dat we eerst volgende wedstrijd te winnen. En dat we nog beter gaan voetballen dan dat we nu doen. En uh, uh, ik heb dat bericht vanmorgen ook gelezen rondom, uh, rondom Jules. Uh, dat is altijd te jammer, maar dat is inherent aan ons vak. En dus weet je dat het hier kan overkomen? Dat kan elke trainer overkomen. Uh, De grootste trainers is het overkomen. Dus, uh, dat kan John en wie dan ook uh, overkomen. Wat denk jij? Kan dat hier gebeuren? Of? Nou, het kan overal gebeuren. Uh, ook hier. Maar goed, uh, wij willen hierin ook onze eigen verantwoordelijkheid pakken als groep. Door te zeggen, van, uh, ja, wij, uh, dit, is, dit is onze fout geweest. Wij zijn hartstikke blij met deze trainer. Goede trainer. En uh, ja, het is, het is tijd dat we uh, ook eens wat punten voor hem gaan pakken. Om echt te weten wat er met Excelsior aan de hand is... moeten we dan misschien wel naar de assistent trainer. Dat is André Hoekstra. En die zit hier al 14 jaar. André, kun jij uh, teams vergelijken door de jaren heen? Uh, ja, natuurlijk kan ik dat... Uh... Uh, ja, zeg maar, in het begin van de, van de periode dat ik bij Excelsior zat... was de samenwerking van Feyenoord. En, uh, en Excelsior was er eentje waarbij wij vooral spelers kregen van Feyenoord. En, en in die periode was Feyenoord een, uh, ja, een grote club, een rijke club... met veel, veel spelers, veel goede, jonge talenten. Kalou bijvoorbeeld. Die hebben eerst de stap hier gemaakt... en daar vervolgens uh, uh, ja, de, de stap naar de, naar de, de grotere clubs gemaakt. Die spelers van Feyenoord die zijn dit seizoen ook wel weer. Elvis Manou bijvoorbeeld in de spits. Maar trainer Leon ze kan me voorstellen dat die spelers die nu bij Feyenoord zitten... en worden geacht naar Excelsior te gaan, die zeggen nee, ik, ik vind het prima om ervaring op te doen. Maar toch zeker niet bij de nummer 18 van de eerste divisie. Um, ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Al is het voor uh, die jongens uh, die nu hier spelen... Uh, maken ze iets mee wat, uh, wat je liever niet wil meemaken. Maar uh, voor hen is het heel erg leerzaam. Die winnen meestal in hun opleiding. Uh, hebben nog weinig tegen teleurstelling aangelopen. Klopt natuurlijk wat je zegt, dat ze die ervaring dan meenemen. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk uit te leggen aan die gasten. Want die, die, die willen helemaal niet verliezen en onderaan staan en de ervaring meenemen, toch? Nee, dat is ook zo. Maar uh, bedoel, het seizoen is niet ten einde. We zitten er nu uh, middenin. En je staat waar je staat. En dat is gewoon niet goed voor alle facetten. Niet voor spelers van Feyenoord die naartoe komen of voor jezelf. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Uh, maar het is niet zo dat wij uh, verwachten dat we daar lang zullen staan. Er wordt er altijd gezegd, Excelsior dat is een leuke, sympathieke, rustige club. Uh, maar wordt het toch al wat onrustiger hier? Of denkt iedereen nog wel, uh, komt wel weer goed? Ah, het, het, het blijft natuurlijk rustiger dan bij anderen. Dan, dan bij uh, ja, grotere clubs, om het zo maar eens te zeggen. Met een, uh, met een grotere achterban. Maar ook hier is het gewoon, uh, uh, ja, even gek gezegd, crisis. Ik bedoel... Uh, we, we staan op een plaats die ons niet waardig is. Dat, dat hebben we de afgelopen veertien jaar wel laten zien. Uh, we draaien of boven in eerste divisie of onder in eerste divisie Dat is een beetje de, uh, onze, onze stek. En dan, dan sta je daar nu ver van aan. Dat kan je wel zeggen, ja. Uh, door de slechte resultaten heeft de spelersgroep van Excelsior een gebaar gemaakt naar de fans. De reis die de supporters vrijdag zullen maken naar de wedstrijd tegen Almere City... wordt door de selectie betaald. Serena Prine in de Mandevilles was dat de break-up. Um, de internationale vakbond voor profvoetballers. FIFRO wil dat er actie wordt ondernomen tegen clubs... die hun spelers onder druk zetten omdat ze hun contract niet willen verlengen. laatste voorbeeld is Wesley Sneijder... die bij Inter buiten de selectie wordt gehouden... omdat hij dus niet wil bijtekenen daar in Milaan. We praten erover met Louis Everhard, directeur van de VVCS... de Vereniging van Contractspelers. Goedenavond, meneer Everhard. Dag, goedenavond. Is daar eigenlijk een groot probleem? Ja, nou, het, het is iets wat je de laatste tijd natuurlijk wel behoorlijk op geld doet. En kijk, het is niet iets wat heel nieuw is. Alleen we hebben we het in het verleden vaker meegemaakt. Weet je dat spelers werd uh, verboden om mee te doen met de trainen met de eerste selectie? Ja. Daar hebben wij in Nederland ook een forse aantal arbitragezaken over gevoerd. Die hebben we in de regel altijd gewonnen. En dan wordt er ook vastgesteld dat. Spelers die normaal niet hebben behoren tot de eerste selectie... dat ze het recht hebben om mee te trainen met de groep... waaruit ook het eerste elf tot uiteindelijk wordt gekozen. Nou, dat was de eerste stap. Mm -hmm. Alleen dan ga je een stap verder. Ja, dan is het, Vervolgens is het natuurlijk wel aan de trainer om de eerste elf te, uh, te kiezen. Aan de andere kant, het is eigenlijk nu een iets andere situatie. Clubs uh, gaan eigenlijk een stap verder. Die zeggen gewoon van, die gebruiken dit als een soort machtsmiddel... Om uh, een speler te dwingen zijn contract te verlengen. Bij gebreken waarvan ja. ze gewoon zeggen: Oké, okay, er wordt gewoon onbesneerd gezegd. Dan neem je plaats op de tribune. Ja, dan kies je voor gaat... iemand anders. Hè? Dat is gebeurd ja, ja, bijvoorbeeld ja, ja. bij Kelvin Leerdam. Uh, bij Feyenoord uh, was basisspeler. Uh, heeft zich uh, opgewerkt de afgelopen jaren. Doet het goed. Wil niet verlengen. En dan zeggen we Kom maar, ja, dan kies ik voor iemand anders. met wie ik wel uh, toekomst heb. Ja, goed. Dat, dat, dat is iets waarvan wij zeggen als CCS: dat is gewoon een, uh, een verwerpelijke gang van zaken. Ik denk ja, alleen je moet het dan vertalen tot een juridisch argument. Want je zal het moeten afdwingen. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, ja, oké, okay, is dat in strijd met goed werkgeverschap? Is dat carrièrebedreigend? Is, is dat een soort misbruik van de machtspositie van een ja. club? Dat zijn dan vragen die je dan vervolgens zou moeten voorleggen aan enige arbitragecommissie ja. in een enig land. Bij Feyenoord uh, zeggen ze het openlijk, maar ze kunnen ook zeggen van: uh, nou ja, ik vind toch die uh, Tony Vulena vind ik toch een grote talent. Die stel ik op. Ja, dat het, en als ze dat doen, ja, dan is het club dus slimmer. Dan wordt het dus een stuk moeilijker om daar iets juridisch uh, tegenin te brengen. Ja. Het is wel treurig voor die spelers natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Het, het is absoluut een ongelooflijk mislukmakend uh, misbruik. Zonder meer. Ja. En je kan ook zeggen in bepaalde gevallen... ja, sommige spelers uh, moeten toch wat, uh, tegenwoordig wat genoegen nemen... met wellicht wat minder. Het is ook crisis in het voetbal. Ja, maar kijk, dat, dat, dat, dat is een heel ander verhaal. Maar kijk, als je, als je te maken hebt met een lopend contract... de oude Romeinen zeiden al pakten schoen Savanna... gemaakte afspraken dienen nagekomen te worden... dus dan moet je een grote jongen zijn. Als dus je een contract hebt getekend met een speler... Hè, op het moment de hand, dat de handtekeningen onder worden gezet... dan is iedereen blij, dan wordt de champagne gedronken... en dan kan je niet twee, laat, twee jaar later zeggen... terwijl een contract nog twee jaar loopt... ja, ik kan het niet meer betalen, het is me te duur. Ja. Maar dat is, dat is naïef en dat is onzinnig. Maakt u zich zorgen over deze ontwikkelingen... Nou, als, als, als dit uh, zich doorzet, als dit echt een trend gaat worden, zeker ja, zeker. Ja. Maar valt er iets Om... ja, juridisch zei u al, daar valt bijna niets tegen te doen, hè? Uh, is, is het lastig, is het zonder meer lastig. Hè? En dat zijn ook dingen waar, waar wij toch uh, gewoon flink over discussiëren. En, en kijk, als als die hebt, ja, er is, een, er is één zaak geweest in Zwitserland, waarin een uh, speler het heeft voorgelegd aan een, uh, aan een rechter, daar, mm -hmm. en die is in het gelijk Maar dat is echt wat dat betreft in Europa een unieke zaak. Ja. Maar do, toen is er ook echt vooraf gezegd van... Jij speelt niet omdat de trainer vindt dat jij eigenlijk een, uh, ja, een heel misselijk ventje bent. Het was bijna zo banaal. Ja, dus ja, uiteindelijk wordt het, blijft, het, blijft het dus lastig. En moet er, moet er eigenlijk een soort uh, gentleman's agreement worden gesloten hè, met clubs. Ja, zit ja niks dat andersom. gaat ook doet in de voetbal. Ja. Dat is niet zo makkelijk, hè? Nee, nee. Zeker niet in de tijd dat, dat, dat clubs zeggen, ja, jongens, we, we leven in crisis, ja. wij voelen dat. En, maar joh. kunt u het ook van de andere kant misschien toch enigszins voorstellen dat Feyenoord, in dit geval, laten we dat even, het gebeurt bij veel clubs, dat Feyenoord ja, ik, in dit geval ik, ik zegt heb, van, god, ik, ja. Nee, ik, heb, ik heb er ook als goed heel veel moeite mee, want ik, het lijkt mij toch dat jij als club ook graag wekelijks wil acteren met, met het sterkst mogelijke team, ja. om de best mogelijke resultaten te halen. Dus ja, ik heb daar er heel erg veel moeite mee, ook als ik me probeer te plaatsen in de positie van een club. Ja, nou ja, je kan zeggen van... Het uh, is een strafmaatregel. Je kan ook zeggen van... Ik moet denken aan de toekomst. Dan kan ik beter nu een speler opstellen... Uh, aan wie ik volgend jaar ook nog wat heb. Ja, maar als jij in de race bent van de eerste, tweede of derde plek... dan denk je toch van... Ik moet, succes, uh, ik moet nu succes behalen. Kijk, er is bijna een wereld nee. die optimistischer is dan het, <lacht> dan het betalen voetbal. Wat dat betreft heeft Feyenoord <lacht> vorig jaar gewoon Karim el -Amadi en. Uh, Ron Vlaar, weet ik niet precies, maar LMA, die zijn contractliep af... die heeft gewoon gespeeld tot en met de laatste wedstrijd. Ja, en ik vind dat is absoluut zoals het hoort. Ja. Goed, ja, we gaan kijken hoe, hoe, het, hoe het afloopt. Maar ja, veel valt ja, dus dit... niet tegen te doen. Nee, maar nou, nou, ik zeg, dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja. Zonder meer. Oké, okay. Louis Everhard, dank u wel voor uw commentaar. Oké, okay, geen dank. Directeur Dag. van de VVCS, De Vereniging van Contractspelers. Het is gewoon gevoetbald hoor, ook vandaag weer. Vooral in Engeland, in de Premier League. We gaan erover praten met Arjan van der Horst. Arjan, goedenavond. Goedenavond. Laten we maar beginnen met Chelsea. Boudouw en Zender daar op de bank natuurlijk, samen met Benitez. Speelde tegen Fulham, Londense derby. Hoe liep het af? Ja, weer drama voor Chelsea. Weer geen punten, weer geen doelpunten. 0-0 is het geworden. En je hoorde ook aan het einde van de wedstrijd. Benitez, net zoals afgelopen zondag, werd weer uitgefloten door zijn eigen fans. Het is duidelijk dat ze hem niet moeten. Uh, er is nog oud van toen hij nog coach was van Liverpool. Toen heeft hij vaak een aantal nare dingen gezegd over uh, de Chelsea-fans. Ja, en dat betaalt zich nu terug. Hè? Hij haalt geen uh, resultaten. Al zal Benitez zelf, vermoed ik, daar wel weer een positieve draai aan proberen te geven. Want opnieuw hebben ze geen tegendoelpunten gehad. Dat was een beetje een probleem dit seizoen. Ze hebben opnieuw de nul gehouden. Maar ja, het is een gelijkspel. Ja, en als ze de titel willen winnen, nou ja. dan uh, gaat het niet zo best uh, in die titelstrijd voor ze. Had Benitez dit niet zien, aank zien kunnen aankomen had Roman Abramovic dit niet zien aankomen. Ja. Want Benitez wilde hij eigenlijk vorig seizoen al aantrekken. Het verhaal gaat dat Benitez toen nog niet helemaal wilde... omdat hij een wat langer contract wilde. Maar ook omdat Abramovic het hele sterke advies kreeg... van de mensen bij Chelsea. Doe dit nou niet, want Benitez ligt gewoon ontzettend slecht. Nou, Dat blijkt deze dag opnieuw weer. Hij is koppig. Hij is heel iets. koppig. Oh, ja, nee. dat, nou, dat weten we. Dat is <laughs> ja. geen geheim. Nee. Uh, goed, Benitez, denk je ook van... Goh, heeft hij Torres weer opgesteld? Zijn ja, landgenoot. Torres uh, produceerde de enige kans van deze wedstrijd. Maar opnieuw uh, is het... Ja, je ziet dat bij hem het zelfvertrouwen... al maanden zo niet jaren weg is. Hij heeft geloof ik nog maar... Uh, 18 doelpunten gescoord de afgelopen anderhalve seizoenen, uh, voor een speler van zijn klasse, en voor een speler die bij Liverpool zo ontzettend veel doelpunten scoorde, ja, is dat veel te weinig natuurlijk. En ja. elke nieuwe coach die er sindsdien gekomen is, want ik geloof dat Torres bij Chelsea er al drie of vier heeft meegemaakt, kreeg steeds de opdracht, breng Torres weer aan het voetballen. Dat is ook een van de opdrachten voor Benitez. Ja, en dat zal heel veel uh, energie en moeite kosten om dat te gaan lukken. Want dat zelfvertrouwen is bij deze Spanjaard echt helemaal weg. Ja, maar als het Oh, als het wel lukt, dan uh, zit je gebakken natuurlijk. He? Ja, nou ja goed, dan als het zoals het bij Liverpool ging, als hij dat weer terugkrijgt. Ja. Benitez heeft er wel ook wat over gezegd. Hij maakt al opmerkingen de afgelopen dagen. Ik weet niet of hij echt op zijn volle sterkte kan terugkomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat hij nu voor Chelsea speelt. Bij Liverpool werd een heel team om Torres heen gebouwd. Bij Chelsea ja, was het vooral omdrogbaar. Dat vereist een andere speeltechniek, een andere opspelling. Dus ook Chelsea moet uh, aanpassen om Torres tot een ja. succes te maken. En tot zover is dat niet gelukt. Dat heeft Abramovic dus gedreven. Uh, torres weer beter maken. Dat kan haast niet anders. Dat moet wel, maar ja, het is ook een gigantische investering die ja, hij erom. gemaakt heeft. 50 miljoen pond, hè? meer dan 60 miljoen euro. De duurste speler van de Engelse competitie. Ja, dus Roman Abramovic, al is hij heel rijk, hij wil natuurlijk wel ja. waar voor zijn geld. Uh, Benitez gaat natuurlijk over daar in Engeland. Maar wij kijken ook natuurlijk naar Boudewijn Zender die daar uh, naast zit. Hebben ze daar nog over bij jou in Londen, in Engeland? Nee, nee, nou, nee. Het, is, het is natuurlijk een man met een Chelsea-verleden. Dus die zal een stuk beter liggen dan Benitez. Maar... Echt alle aandacht wordt weggezogen door de Spaanse coach natuurlijk. Ja. En over Zender wordt niet zoveel gesproken. Goed, uh, Chelsea Klinzel wel, uh, staat uh, weer derde. Zo slecht is dat nou ook weer niet. Uh, op gelijke hoogte nu met West Brom. West Brom en uh, ja, die hebben een fantastisch seizoen start, hè? Ja, dat hebben ze nog nooit in lange tijd niet zo meegemaakt. West Brom was toch altijd een team van de afgelopen jaren... dat vooral moest vechten tegen degradatie. Uh, hadden vorig jaar ook nog de pech toen ze wel een redelijk goed seizoen draaiden, dat ze Roy Hodgson als coach hadden, maar meteen... Uh, weer moesten afstaan, want die werd coach van het Engelse nationale elftal. Maar zijn opvolger, ja, dat is toch wel het geheim van het succes van West Brom nu. Misschien wel een beetje verrassing, want Steve Clark, zo heet deze man... is geen uh, bekende naam in het Engelse voetbal. Wel iemand met een enorme st uh, staat van dienst. Hè. Hij draait al heel lang mee, maar wel altijd als de tweede man. Zoals bij Ruud Gullet, toen hij coach was van Newcastle. Bij José Mourinho, uh, mm -hmm. bij Chelsea... En hij volgde dus Roy Hodgson op. bijzonder slimme coach... die met weinig middelen toch een topprestatie kan neerzetten. Ja, en dat doet hij dus nu ontzettend goed. Het is echt de verrassing van het seizoen. Oké, okay, Arjen, dankjewel voor dit moment. Ik uh, vertel u nog even de overige uitslagen. Everton, Arsenal werd 1-1. Tottenham Hotspur, Liverpool 2-1. Stoke City, Newcastle United werd 2-1 ook. En Southampton, Nor Norwich City 1-1. Manchester United uh, tegen West Ham United is 1-0 geworden voor United. Doelpunt gemaakt in de eerste minuut door, inderdaad, Robin van Persie. En Manchester City uh, won ook. Bij Wigan Athletic werd het 0-2. United aankop met uh, 33 uit 14. Eén puntje erachter. Manchester City 32 uit 14 dus. En ik zei het al, Chelsea is weer derde met 26 uit 14. En uh, West Bromwich Albion heeft ook... 36 punten uit 14 wedstrijden. Dan gaan we naar België. Daar is gespeeld om de Belgische beker. Achtste finale. Er werden meerdere duels gespeeld. Deze wedstrijd heeft onze belangstelling. Natuurlijk Clubbrugge tegen Door De club van Foukebooi. En ook nog natuurlijk een clash. Een Brugse clash. Het werd 0-1. Foukebooi dus door. Naar de kwartfinale. Dan het Duitsland. Brussel, München, Gladbach. Wolfsburg werd 2-0. Stuttgart, Augsburg 2-1. Werder Bayern, Le Leverkusen 1-4. Freiburg, Bayern München 0-2. En Nürnberg, Hoffenheim 4-2. Er zijn dit kalenderjaar nog maar drie wedstrijden te spelen. En dus is Bayern München nu al herfstmeester. Heeft tien punten voorsprong op Leverkusen, De nummer twee. Dortmund is derde met elf punten achterstand op Bayern München. Einde van uh, Langslijn. Ik kan u wel vertellen dat de Champions League Mannen Waterpolo. dat is nu aardig om te melden. dat uh, Schuurman BZC uh, met 13-14 onder ging tegen Eger uit Hongarije. Dan bent u helemaal bij. Zometeen met het oog op morgen. Wij zijn er morgen weer om 10 uur met Langslijn. Wat mij betreft een heel fijne avond. Dag. op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, twente Ado. De neus in de boter. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. Feyenoord RKC. Uh, het schot van En de 2-0 is klaar. Willem 2, Herenveen. Ja, nummer 3 hoor. En op kwart voor 9. Er zit straks op het gebied. voor! Stichting! Dit, Ajax PSV. Nu voor de voeten Die, de Die, de Die het duel gaat met Breujovaart. Zieklandzon Wip. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.